Bommelding vanochtend op station Leiden Centraal berust op een misverstand, zeggen de politie en de NS. Er werd alarm geslagen vanwege een vuilniszak die aan een paal hing. Het station Leiden werd ontruimd en het treinverkeer lag urenlang stil. Later bleek in de zak een camera van een reclamebureau te zitten die daar bewust was opgehangen. De politie zegt daar niet van op de hoogte te zijn geweest en ook de NS wist vanochtend van niks. En zoekt nu uit wie aan het reclamebureau toestemming heeft gegeven om de camera op te hangen. In Soedan is een groep Bulgaarse VN-medewerkers ontvoerd. De Bulgaren zaten in een helikopter toen rebellen hen dwongen om te landen. Volgens de Bulgaarse regering zijn ze in handen van het Soedanese volksbevrijdingsbeweging. Die groep vecht in het zuiden van het land tegen het regeringsleger. Vorige maand mislukte in Soedan de vredesbesprekingen. Sindsdien zijn de gevechten toegenomen. Het geweld tussen Israël en de Hezbollah-beweging is opgeleid. Bij een raketaanval van Hezbollah, vlakbij de grens met Libanon, raakten zeven Israëlische militairen gewond. Volgens Libanese media is er ook een militair gegijzeld, maar Israël spreekt dat tegen. Na de aanval vuurde Israël tientallen granaten af op dorpjes langs de grens. Daarbij is een militair van de VN Vredesmacht in het gebied omgekomen. Ook oud-voetballer Luis Figo heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van FIFA. De Portugees gaat de strijd aan met onder andere de huidige voorzitter Sepp Blatter en Michael van Praag. Tegen CNN zei Figo dat hij om voetbal geeft en dat het imago dat de FIFA de afgelopen jaren heeft gekregen hem niet bevalt. Hij vindt dat het tijd is voor een verandering in leiderschap, transparantie en solidariteit. De 42-jarige Figo is de vijfde uitdager van de zittende FIFA-baas Blatter. Het weer nog stevige buien trekken van west naar oost over het land. Daarbij waait het flink en het is 6 tot 8 graden. Na de regen koelt het af en vanavond en vannacht zijn winterse buien mogelijk... en kan het korte tijd glad zijn. Ook morgen winterse buien bij graad of drie. Dit was het aan eindelijk... CFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er viel op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel Bij Dordrecht staat 3 kilometer door een spoedreparatie. De rechtertunnelbuis is dicht...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 kom terug bij de viniljaren. Full Moon heette dit nummer van het album Pearl van Janis Joplin. En uh, dat album kwam dus uit in 1971. Uh, al nadat Janis Joplin op 4 oktober uh, 1970 op 27-jarige leeftijd was overleden. En uh, gek genoeg, maar ik vind het haar beste plaat ooit. En uh, het is ook het meest succesvolle album geweest. Maar dat heeft ze zelf dus niet meer mogen meemaken. Full Moon heette dit nummer. We gaan verder met Rita Franklin. Uh, wiens uh, carrière dus voortduurde tot, tot zo'n beetje 1980. Tot, uh, en, en daarna leek het hem allemaal een beetje in het slop te raken. Tot, uh, tot ze dus op een gegeven moment een grote hit kreeg. Met een, een, uh, een nummer van, uh, van de, van de, Do de Doobie Brothers. waar de Full Beliefs. En eh, daar kreeg ze dan toch wel een hit mee. Later, in de jaren tachtig, deed ze nog een uh, uh, nummer met George Michael. En ook dat werd weer een hit. Uh, en zo ging het langzaam maar zeker toch nog wel een beetje door. Tot, haar, tot bij haar altvleeskanker werd geconstateerd. Die ziekte die heeft ze overwonnen. En toen zei ze dus dat ze het allemaal weer uh, ging. Uh, uh, uh, ja, dat ze zich uh, ging uh, richten op het zingen. Ik heb het over Arita Franklin natuurlijk, hè? Wat u dat wel weet. Uh, en, uh, Zij zong ook in 2009 bij de inauguratie van. Van. van uh, Barack Obama. Toen schrok iedereen eigenlijk een beetje, want dat. Dat, dat was Arita Franklin niet meer. Dat klonk echt helemaal niet. Uh, maar gelukkig heeft ze zich toch weer aardig hersteld. Uh, met het album wat ze in uh, 2013. Nee, 2014 uitbracht. Aretha uh, Franklin sings the great diva songs. En dat is best een leuk album. En daarbij laat ze toch horen dat ze het nog kan. Ondanks dat die stem niet meer zo is als natuurlijk op dit prachtige album. Wat we nu van haar hebben. En waar we nu, waarvan we nu gaan draaien. Nicky Hookie. Ja, zo heet het. Nicky Hookie. Aretha Franklin. ...van het album Lady Soul van Aretha Franklin. Demis Roussos, die is uh, weer aan de beurt. En die werd geboren als Artemius Venturis uh, Demis Roussos. En uh, hij werd geboren in Alexandrië dat is Egypte, tot uh, op 15 juni 1946. En hij was dus basgitarist. Uh, Roussos werd geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders... Uh, ...omdat die na de suez in 1956 alles uh, kwijtraakten wat ze hadden... ...zijn ze daarop naar Griekenland teruggekeerd. In Griekenland was Demis Roussos lid van een aantal groepen... ...zoals The Idols, The Five en natuurlijk Everdide's Child... ...waarmee hij een grote hitcarrière had en daarna begon hij dus een solo-carrière. Hij is als gast uh, te horen op een aantal albums van Jalys... Een ander lid, dus van uh, Ever Duitse Zijn solo-carrière vertoonde een piek in de jaren zeventig. Met een aantal uh, grote hits. Waarbij de singles My Friend, The Wind en Forever and Ever hoog genoteerd stonden. In uh, allerlei hitparaden. In verschillende landen. In december 1973 had hij in Nederland een nummer één hit. Met uh, Schöne Mädchen als Arcadia. Nou, dat staat niet op deze LP. Er is ook een Engelse versie van die heet Lovely Ladies of Arcadia. staat niet op deze plaat trouwens. Roem was uh, overleden dus 25 januari, nee, januari 2015 in het Igea hospitaal in Athene... Uh, aan de gevolgen van een uitgezaaide maagkanker. En hij heeft die ziekte eigenlijk altijd ontkend of misschien ook wel verwaarloosd. Dat vermeldt de historie niet. Um, Davis Roos was dus, en van zijn uh, prachtige uh, album Forever and Ever draaien we Lovely Sunny Days. Als uh, muzikant JJ Cramier of Cremier, dat kan ook natuurlijk. Uh, die speelde gitaar en 12 uh, starige gitaar. Dan hadden we meneer Kara uh, Kandas Wat staat er nou? Kara. Deed uh, uh, solo gitaar en uh, klassieke gitaar. Uh, meneer Rosati, er zat alleen een voorletter, dus ik weet niet alle namen. Meneer B. Rosati deed, uh, speelde basgitaar. Dan hadden we meneer P. Uh, Jean, drums en uh, percussie. Dan hadden we C. Uh, Hayward, of Hayward, die speelde de fluiten. Dan hadden we twee mensen, uh, meneer Conti en meneer uh, Perdigon, die speelden de trombones. Dan hadden we nog uh, Oafe, uh, die speelde Bouzouki. Dat zal vast een Grieks geweest zijn. Het zal wel Oafe zijn, Oafe. Zo weet ik niet, Dat staat er. Oh nee, Orfe staat er. Nee, Orfe. Moet even goed kijken. Orfe heet die man. Uh, die speelde Puzuki. En dan hadden we meneer Va Flavianos. Deed keyboards Orgel Moe Synthesizer. En is ook tevens uh, de componist van de meeste nummers die op dit album uh, voorkwamen. En uh, uh, dan hadden we. Die heeft ook alle arrangementen geschreven. Uh, behalve uh, Goodbye, my love, Goodbye. Wat later nog komt. Dat werd geschreven en gearrangeerd door meneer Panas. Veel Grieken dus, dat wel. De productie van het album was in handen van, eh, van Demis Roussos. En het laatste nummer wat u net hoorde, dat heette Lovely Sunny Days. En dat was een compositie van Francis Lai. En Francis Lai, dat is een naam die u vast wel kent... Want hij heeft als aller, aller, aller, aller bekendste nummer... Uh, het thema uit de film Love Story geschreven. Uh, later heeft hij ook nog de muziek geschreven... uit een prachtige fotofilm, uh, Billy Teese. En het thema daaruit was ook van Francis Lai. Nou, uh, ben u er allemaal bij? Gaan we weer gauw door met muziek. Buried in the Blues, Dit is Janis Joplin. nu hoor ik u denken, waar was Dennis Dupland dan? Nou, die moest even koffie drinken, want uh, ja, moet even weg, moet even koffie drinken. Misschien even naar het toilet, kan. Uh, en toen dacht die band, weet je wat, we gaan gewoon even een instrumentaaltje opnemen. En die band, die heette Full Tilt Boogie. En dit nummer Buried in the Blues, dat was dus een instrumentaaltje. Ja, sorry, had ik moeten weten natuurlijk. Maar ja, zo'n tijd geleden dat ik die LP gehoord heb, ja, dat is een hele tijd geleden hoor zeker weten, maar goed. Um, Full Tilt Boogie was dit dus de begeleidingsband toen de tijd van Janis Joplin, haar laatste begeleidingsband ook. En um, van het album Pearl hoorde dus Buried in the Blues en de grote hits van dit album die komen nog, hè, dat u dat uh, niet denkt van wat blijven ze? Nee, dat komt allemaal nog. Maar maar eerst naar Aretha uh, Franklin van het album Lady Soul en daarvan Since You've Been Nee, Be Good to Me Like I Am to You, oftewel Baby Baby. Sweet baby. Baby, baby, sweet baby. Nee. Ja. Send je nog een vijfde Wel Gone. Zo heet het echt. En niet uh, wat ik net zei, want dat is een hele andere nummer. Since You've Been Gone en Sweet Speed Baby was de ondertitel. Lekker swingend. En ja, het waren toch wel muzikanten, hoor. Het was gewoon een zangeres, hè? Dan erbij. Rita Franklin dus. Van het album Lady Soul. Since You've Been Gone. En wij gaan verder met Demis Roussos. Een van de grote hits van het album Forever and Ever. En ook één van zijn grote solo hits. We zijn weer door meneer Panas. En het heet Goodbye, my love. Goodbye. Nou, is dit Grieks of niet? Dat niet Grieks klonk, dan, uh, dan weet ik het niet hoor. Goodbye my love, goodbye. Een van de grote hits van Demi Roes was uit de 70e jaren. En dit album uh, was volgens mij uit 1972. Um, we gaan verder met, uh, met Janis Doppler. En nu gaat ze weer wel zingen hoor. Ze is terug van het toilet. Ze gaat wel zingen. Nu echt wel. Ja, een prachtig nummer van de LP Pearl. En dat heet My Baby. Nou, het zijn allemaal platen die een beetje kraken, want ze komen natuurlijk allemaal uh, uit mijn discotheek uh, verleden in de tijd dat ik discotheek was uh, in Zandpoort. Ja, uh, waren dit allemaal hit-LP's, dus die moest je gewoon bij je hebben. Ja, dan ga je het natuurlijk niet altijd zorgvuldig mee om natuurlijk. Dat gebeurt wel eens, dus zeker als je in een donkere discotheek staat te draaien. Dan gebeurt er wel eens wat. Had wel ons een biertje overheen, of weet ik veel. Maar uh, goed, daarom. Uh, maar goed, dat is dan weer de charme van de vinyl. Het kraakt wel een beetje, maar het draait wel door. Hè? cd schijt er gewoon mee uit als dus er een vet vlek hierop zit. Maar nee, hier je last van. Um, My Baby heette dit. Het was Janis Joplin van het album Pearl. En de grote hits komen zo meteen. De grote knallers van dit album. Um, wat in 1971 uitkwam. nadat dat Janis op 4 oktober 1970 al overleden was. Ze heeft het album dus nooit gehoord. En nooit Ja, gehoord waarschijnlijk nog wel. Maar niet het eindresultaat. En ook niet geweten dat het zulke grote verkoopcijfers zou gaan behalen. Prachtig album dus. Pearl van Janice Joplin. Uh, save kijk, kijk, ja. oh ja, ja, ja, ja. Ook dit is weer zo'n plaat uit dat discotheekverleden. Uh, hij is niet al te best van kwaliteit. Maar ik wil u dit nummer toch niet onthouden. Want het is echt het mooiste nummer wat ik vind op deze plaat staat. Uh, het, het liedje werd geschreven door Rita's zuster Carolyn... Die zingt er ook op mee. Moet je eens opletten. Er zit een hele hoge stem in. Een hele prachtige sopraanstem. En dat is haar zuster Carolyn. Ze had nog een zuster. Die heette Irma. En die heeft ook nog een bescheiden hitje gehad. Met het nummer Peace of My Heart. En, en, maar dit, is, dit nummer werd dus geschreven door Carolyn Franklin. En ik vind het echt het mooiste stuk van de plaat. Altijd al gehad. En ik heb het ook het meest gedraaid van deze plaat. Vandaar dat het waarschijnlijk ook wat meer kraakt dan de rest. Dat zal de oorzaak zijn. In No Way heet het. En de kraakjes moet je me even voor lief nemen. Luister daar maar even doorheen, want dit is zo mooi. Is dat mooi? Fantastisch mooi nummer, echt een beetje gospelachtig uh, uh, nummer geschreven door haar zuster, door Rita's zuster Carolyn Franklin, die uh, ook duidelijk hoorbaar op de achtergrond meezong die hele hoge stem op de achtergrond. Dat was uh, Carolyn. Ze had twee zusters, Carolyn dus en Irma. En ik zei het al, Irma heeft ooit nog een bescheiden hitje gehad met een piece of My Heart, wat we dan ook weer kennen van Janice uh, van Janis Joplin. Um, maar nu gaan we door naar de Demis Roesos. Ja, we moeten nog even. Demis Roesos. Uh, van zijn album Forever and Ever. En daarvan Rebecca. Rebecca!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 Each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me?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 Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired Een Paat die een zeer zwaar leven heeft gehad. You Make Me Feel Like a Natural Woman. Aretha Franklin, album uit 1967. En dat heet, dat, doen we, dat heet. Uh, <coughs> ja, you Make Me Feel Like a Natural Woman, dat zei ik al. Uh, even kijken. Uh, ja, oh ja, we hebben nog, natuurlijk nog één van de grote hits van Demis Roes was. Te goed. Van uh, zijn uh, prachtige album uh, begin jaren 70, 72 als ik het goed heb. Uh, Forever and Ever. Dat was, uh, dat was de titel van de plaat. Maar dat nummer hebben we het begin van de uitzending al gedaan. Dus hou ik het nu op. Die andere grote hit die erop stond. Van Demis. Geschreven door de meneer Flavianos. En doen uh, we dat hit. My Friend the Wind. zoals hij ontviel ons afgelopen zondag 25 januari om, uh, op zondagmiddag dus op 68 jarige leeftijd. En dit was My Friend The Wind. Laatste nummer voor vandaag is van Janis Joplin. Jawel! En dat is natuurlijk die knaller van een hit uit 1971. Hier is Janis Me and Bobby McGee geschreven door Chris Christofferson Busted flat in Ben Rouge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 song that driver freedom is just another word for nothing left to lose nothing i mean nothing honey if it ain't free no, no. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues you know feeling good was good enough for me good enough for me and my Bobby. We zijn er weer klaar mee voor vandaag met deze aflevering van de Vnieuwjaren. Deze 28 januari. Ik zie u hopelijk morgen weer. Uh, tref ik u weer aan het toestel of computer of waar dan ook. Uh, voor ZFM Lunch, morgenmiddag om 12 uur. Dank voor het luisteren tot zover. En tot morgen. dag.